De 43-jarige verdachte komt uit de provincie Namen... en werkt in een verpleeghuis in Meu. Hij zit sinds september vast. De Belgische justitie was een onderzoek begonnen naar de dood van een man... die abnormaal veel insuline in zijn bloed had, terwijl hij niet aan diabetes leed. Nog steeds is er onrust bij de Zweedse academie... die de winnaar kiest van de Nobelprijs voor de literatuur. Opnieuw is een lid opgestapt. Van de 18 leden zijn er nu nog maar 11 over. Reden is een schandaal rond de echtgenoot van een van de vrouwelijke leden. Die zou vrouwen hebben lastiggevallen of aangerand. Het weer droog en een graad of negen. Overdag meer buien. Op de wadden wordt het hooguit 12 graden. In Limburg kan het lokaal 21 graden worden. In de avond kan ze op zware buien met onweer, hagel en wind stoten. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Weer uit training, de laatste waarnemer. De wereld van BNN Vara. Wouter Bouwman. Een hele goede nacht en welkom bij een spiksplinternieuwe de wereld van BNN Vara. Dit uur geen vroege vogels rip-off zoals het uur hiervoor, maar fijne gesprekken met Nederlanders van over de hele wereld. De komende twee uur reis ik zoals elke zaterdagnacht rond de wereld via jouw radio. En mijn correspondenten, die vertellen ons vanuit het buitenland wat het laatste nieuws daar is. En we praten verder over actuele thema's. Fijn en heel verstandig dat je de komende uren met ons meereist. Want we komen dit eerste uur namelijk langs Amerika en Mali. Ik begin bij Monique in Mali. Monique, heb jij een geslaagde Koningsdag achter de rug in Mali? Ik denk dat Kalingerdag best wel heel goed verlopen is. Want dat doordat de ambassade natuurlijk altijd gevierd. Maar ik ben er zelf dit jaar niet bij geweest. Dus ik heb gewoon een, een werkdag gehad. Nou, dat klinkt ook minder. Geen bitterballen, geen. Uh, uh, hoe heet dat ook weer? Dat, dat, dat, dat, dat scherpe spul. Uh, oranje bitter? Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, nee. nee, nee. Nou, dat klinkt uh, spannend. Was er dan wel wat anders uh, aan de hand? Nou, we hadden echt geen gebrek aan, uh, aan, aan zaken hier. De president was op bezoek in de stad. Uh -huh. En ja, dat betekent automatisch dat, uh, dat de stad zo ongeveer op zijn kop staat. Want uh, ja, het hele dagelijks leven is onregeld. Alles wordt afgezet. Kinderen gaan niet naar school. Die moeten langs de weg staan om de president toe te juichen. Dat meen je niet. Uh, allerlei... Ja, ja, ja, ja. Dat weet ik wel. De mensen van verenigingen uh, hadden geld gekregen van, uh, van de politieke partij... van uh, de president om spandoeken te maken. Dus die moesten allemaal opgetrommeld worden om... Uh, hey, oh, oh, ik hoor geen Monique meer. Monique? Ik... Uh, Monique? Ja, al dan niet vrijwillig oh, aanwezig zijn bij, uh, bij diverse bijeenkomsten. Monique? En daar krijgen ze dan daarna ook wel een aardigheidje voor. Ja. Monique, je valt even weg ja? af en toe. Hoor je mee uh, nog? Nee, je, je viel net even weg. We gaan je even opnieuw bellen en dan uh, kom ik zo bij je terug. Grijf naar Jet eerst in, uh, in New York. Hopelijk dat die wel goed te horen is. Uh, Jet, uh, Monique, ja, had het, Monique had het al over de president. Uh, jij hebt ook een president die wel eens het nieuws is. Oh ja, af en toe is hier het nieuws. <laughs> uh, nee, dat is een understatement. Um, ja, hij was uh, deze week in het nieuws um, samen met de president van Frankrijk. In Manuel uh, Macron, want hij was op bezoek. En um, ze zullen vast wel inhoudelijke dingen hebben besproken... maar waar eigenlijk iedereen het over had... waren de fantastelijkheden van Trump en Macron. Vooral van Trump. Uh, want ze hebben natuurlijk al een historie van een hele rare um, handshake. Mm -hmm. um, uh, met een vorige Maar nu uh, hadden ze weer een hele, hele rare... Uh, ...uitwisseling waarbij ze een soort van gingen voor normaal handjes schudden. En toen veranderde dat in een soort van hey bro hugging moment. <laughs> en toen ging Trump uh, uh, Macron kussen op, oh. op de wang. En dat <laughs> nou, is heel raar. En toen liepen ze weg en dat nou, is een, een compilatie van alle andere momenten dat Trump bijvoorbeeld een... Een stofje van, van Macron's uh, jasje wil wegen... En uh, eentje waar ze hand in hand buiten lopen. En is echt, het is echt hilarisch. En iedereen had het erover. Maar wat is er met die twee aan de hand? Zijn ze een, een soort uh, homo-acceptatieplan begonnen? Of vinden ze elkaar heel lief? Hoe zit dit? Nou ja, was het maar zo. Uh, nee, ze zijn vooral. Ik denk dat het een soort van strijd van twee ego's is. Macron mm -hmm. is natuurlijk. Progressief, uh, en is een van de weinige leiders in Europa die een goede band heeft weten te creëren met Trump. Dus uh, hij speelt het zo dat, dat hij die goede band onderhoudt om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Um, en ja, dan is het een soort van tweestrijd van macht. Van wie, wie heeft zijn hand bovenop in, in, de, in, de, in het handen schudden? En dat gaat dan... Helemaal mis, natuurlijk En dan proberen ze er iets van te maken. Dus eigenlijk een soort van miscommunicatie die heel leuk is om te bekijken op het internet. Ja, dus het is aan de ene kant is het ze vinden elkaar heel aardig... maar ze willen ook laten zien wie er de baas is. Ja, ik weet niet of ze elkaar echt aardig vinden... maar um, het is wel de beste relatie van Trump met een Europese leider... Mm -hmm. En, uh, en ze proberen elkaar het, het hof te maken om, om politiek wat voor elkaar te krijgen. Ja, ja, precies. Heb je het idee dat Macron ook Trump nodig heeft? Dat hij zich op deze manier een beetje als, als wereldleider probeert uh, te, te laten zien? Tuurlijk. Macron is nu een jaar president. En die wil zich natuurlijk ook bewijzen. Um, en heeft natuurlijk ook, als je het vergelijkt met andere grootmachten in, in Europa... als je het vergelijkt met nee uh, met en... Um, uh, met Angela Merkel, dan, dan heeft Macron natuurlijk een unieke positie. en Dus hij wil Frankrijk op de kaart zetten, hij wil Europa op de kaart zetten... en hij mm -hmm. wil benadrukken dat Europa belangrijk is voor Amerika... maar natuurlijk is Amerika een wereldmacht... en Europa heeft Amerika ook nodig. Dus het, ja, dus hij probeert die band op, ja, op te zetten of in stand te houden... of nou. te verbeteren, of in ieder geval... Goed te houden nu Trump president is. Zou je Mark Rutte nog aanraden om ook zo'n band aan te gaan? Nou, dat ziet er wel een beetje raar uit hoor. Ik zou, iedereen, <laughs> ik zou tegen iedereen zeggen: van Google even die foto's. Want Trump en Macron hand in hand, alsof ze het liefst wel zijn, ziet er gewoon heel raar uit. Het ziet er heel raar uit. Goed, goed, goed. We gaan het zo hebben over onder andere uh, banen in, uh, in Amerika. Maar eerst ga ik nog even terug naar Monique. Uh, want we hebben Monique weer gevonden. Monique, uh, we hadden het over de president. Dat er uh, van alles uh, in Malië. De president van Mali, die kwam op bezoek. En ja. opeens uh, waren er overal spandoeken. Mensen kregen geld om uh, uh, blij te zijn. Zo leek het een beetje. Um, is ja, het dan ook ja. zo dat de hele stad wordt, wordt opgeruimd opeens? Alles kan opeens? Nou, in ieder geval de delen van de stad waar de president komt. Oh ja, zo is het dan wel weer. Is dat ook bij jou in de buurt? Heb je dat meegemaakt, dat alles opeens wordt opgeknapt? Ja, bij ons gebeurt dat ook wel. Hm. Ja, Dus wij zitten wat dat betreft in een goed deel. Ja. De, be, de president komt bijna altijd wel bij ons door de wijk heen... omdat zijn, uh, ja, zijn, zijn verblijf zeg maar, uh, vlakbij is. Mm -hmm. En dat betekent gewoon dat dat, dat allemaal netjes opgeruimd wordt. riolen worden uh, schoongemaakt. Gaten in de weg worden gerepareerd. Dus, dus gewoon... Uh, dus wat prettig. Ja, ja, precies. Dat kan ik me voorstellen. Dat het prettig is. is de president populair? bij een deel van de bevolking. Ja, ik kom dat door deze... Ik kan, niet, de... ik kan niet zeggen... Ja, vertel. Ik kan niet zeggen dat hij... Uh, dat hij moet rekenen op de steun van een overgrote meerderheid. Maar hij heeft wel de steun van bijvoorbeeld Frankrijk... En dat speelt toch wel een hele grote rol hier in West-Afrika. Ja, alweer Frankrijk. Die komt toch overal terug. Uh, um, dus Frankrijk steunt ja. de president. Is dat met, met geld of met, met hulp in zijn, uh, in zijn strijd voor, uh, voor de verkiezingen? Ik denk met allebei. Mm, ja, ja, ja, ja. Maar goed, hij was nu niet voor campagne in, uh, in Cebu waar jij woont, of wel? Nou, hij was er formeel voor het openen van een, uh, ja, een klaverblad met een viaduct. Mm -hmm. Maar het is wel allemaal inherent aan de naderende presidentsverkiezingen... die staan gepland voor eind juli. Ja. En eigenlijk alles wat hij nu doet... is toch wel een verkapte verkiezingscampagne. Ja, precies. precies. Want um, um, hij, hij is niet heel populair. Dat heeft ook te maken met een rare aankoop, geloof ik. Behalve dit klaverblad dan. Ja, dat, ik denk dat een heleboel mensen het inmiddels vergeten zijn. Dat ze heeft echt allemaal gespeeld in het begin van zijn uh, termijn. Hij heeft een termijn van vijf jaar. En toen is er veel uh, ophef geweest rondom de aanschaf van een nieuw presidentieel vlieg, uh, vliegtuig. Mm -hmm. Maar ja, over het algemeen... Met uitzondering van mensen die echt inderdaad in de politiek zitten... Uh, zal de rest uh, daar nu niet meer bij stilstaan. Nee, oké. Okay. We gaan het zo hebben over onder andere drugs in uh, Mali, maar ook over banen. Dat dus straks. Eerst even tijd ja. voor uh, muziek. Noorse muziek wel te verstaan. Maar ze in Noorwegen dus helemaal vanuit hun plaat. Het is Lindström, de Noorse DJ. En hij zong voor ons Didn't Know Better. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De Argentijnse minister van Veiligheid, Patricia Bullrich, denk ik... noemde Nederland deze week in een interview een narco-staat. Ze zegt dat het niet vervolgen van drugsgebruik in Nederland... tot toename van gezondheidsproblemen, geweld en doden heeft geleid. Ja, dat Nederland zo'n imago heeft, is niet zo gek... wanneer onze artiesten hun teksten overdrukt zelfs vertalen... naar nou, bijvoorbeeld het Duits. Wenn deine alte chillen wir ein kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps in deiner alte chillen wir ein kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Schnaps Ik heb Ich hab Stoff und Schnaps. Wenn deine alte chillen will und mich anruft, komm ich vorbei, denn ich bin flexibel. Jetzt bin ich im Klo und steh vorm Spiegel. Werde nicht lügen. Wir wollen was verdienen. L höh das Tempo, schweiß der Stern, du riesig alles Ja, das sind natürlich Ronny Flex Leo Kleine met drank en drugs, oftewel stof ontsnaps. Maar cabaretier Daniel Arends die heeft ook wat ervaring met bepaalde drugs. Drugs, kook, cocaïne, veel gebruikt, veel, duur, lekker, in de neus. Oeh, het is echt, maar veel, jongen. Echt. Op een gegeven moment ben ik gestopt, omdat het op was. <lacht> ja. Het was een tijdje op. En, um, en het eindigde ook altijd um, in dat ik tot... Vijf uur s ochtends met mijn slappe piemel tegen het schaambeen van een totale vreemde aan het butsen was. Terwijl ik dacht: Ja, maar ik, ik moet morgen gewoon werken, joh. Toen ging ik heel veel pilletjes gebruiken daarna. En op een gegeven moment, uh, dat werkte bij mij veel minder snel. Dan bij mijn vrienden ging mijn vrienden af van: oh, ik hou van je. En, en dan ging ik: Oh, uh, ik ben nog steeds hetzelfde, dus dit is een beetje kut voor mij. En um, ja, dan ging ik uit verveling ging ik dan naar huis. En dan uh, had ik thuis ineens een hele mooie, warme voordeur. <lacht> Ging daar een uur mee lullen. En het gevaarlijkste is toch roken. Roken dat is het enige waar ik spijt van heb in mijn hele leven. Dat ik daarmee begonnen ben. Ik, ben, ik, ben, ik was net gestopt en ik heb net weer eentje gerookt. Uh, omdat ik heel erg last kreeg van een heel slap uh, karakter. <lacht> en... Nee, het begint zo sneaky, weet je wel. Op de middelbare school één sigaretje, vijf sigaretjes, tien sigaretjes. Op een gegeven moment is tien niet meer genoeg. En je, je wil toch aan je kick komen, weet je wel. Op een gegeven moment rook ik een pakje, niet genoeg. En dan scheurde ik een pakje aan twee kanten open op de middelbare school. Was dat. En dan stak de ene helft in mijn bek, stak de andere helft gewoon aan. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik daar geen kick meer van. Toen ging ik sloffen in de fik steken. En dan ging ik met een tijltje en een natte handdoek liggen stomen. <lacht> In de kleine pauze. Ja, we gaan het dus hebben over drugs. Wordt er dan in het buitenland helemaal geen drugs gebruikt? En zo ja, welke drugs zijn dan populair? En is het dan allemaal zoveel beter geregeld dan in Nederland? Dat ga ik vragen. Dan begin ik bij Monique in Mali. Uh, Monique, welke drugs zijn er in Mali populair? Um, nou, er zijn... Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk niet alles weet. Maar wat ik in de wandelgangen hoor... is het vooral marijuana, marihuana. Mm -hmm. Cocaïne. En... Tabletten? En dan zou je verwachten dat het misschien ecstasy is... maar nee, dat zijn harttabletten. Dus zeg maar uh, tabletten die uh, normaal gesproken door hartpatiënten gebruikt worden. En die kun je hier bij uh, de mobiele medicijnverkopers gewoon op straat uh, kopen. En die worden dan blijkbaar met name gebruikt... door mensen die veel fysieke arbeid uh, verrichten. Want dat houdt ze aan de gang. Mobiele medicijnverstrekkers uh, ver, ver, vind ik een hele mooie benaming inderdaad. Um, um, ja, ja, ja. Aparte drugs ook sowieso. Um, maar het, de, het gebeurt dus wel veel? Of bij jou in de buurt minder dan in andere gebieden? Nou, ik denk dat, dat er over het algemeen in het hele land wel... door een bepaalde groep mensen... en ik, ik krijg toch wel te horen dat er voornamelijk jongeren zijn... Uh, drugs gebruikt worden... Mm -hmm. In de hoofdstad zal het, zal het wat meer voorkomen dan, dan elders. En met name in de achterliggende jaren was er heel veel melding van uh, ja, toch wel grootschalig drugsgebruik. onder jonge jongens die meevochten met de gewapende groeperingen, de rebellen. Ja, en, en deze rebellen die hadden ook het, uh, de drugshandel in handen? Daar doen wel hele hardnekkige geruchten over de ronde. Dus die zijn wel dusdanig hardnekkig. Dat je er wel bijna vanuit kunt gaan dat dat inderdaad waar is. Mm -hmm. En dat er drugsroutes en met name de cocaïne door het noorden van het land liepen. Dat was een, ja, een soort publiek geheim. Er is ook een keer een, een vliegtuig gecrasht van, als ik het me goed herinner, het Malinese leger. En dat zat ook vol met cocaïne. Oh. Dus daar was toch wel heel veel gaande. Ja, dat kan je wel zeggen dan. Um, is het ook uh, de, de drugs of wat er tegen wordt gedaan, is dat in het nieuws in Mali? Ja, komt ja, komt regelmatig in het nieuws. En ik moet zeggen dat ik toch elke maand wel, toch wel een keer lees dat er een, een grote vangst gedaan is. En dat gaat dan vaak over marihuana. Mm -hmm. Dus er is een, een narcotica-brigade hier in Mali en die is wel behoorlijk actief. Ja, precies. Dus er wordt, er wordt, ze gaan er in ieder geval achteraan absoluut. Ja. Het is uh, streng verboden hier in het land en er wordt echt wel uh, hun best gedaan om, uh, ja, om dat toch paal en perk aan te stellen. Ja, wij in Nederland die denk, denken er vaak heel makkelijk over, hè? over drugsgebruik. Ja, dan kan je wel even een jointje roken, maar wat zou er gebeuren als je dat uh, in Mali doet, op straat? Ik denk dat als je het openlijk op straat doet en opgepakt wordt, dat je dan echt wel een probleem hebt. Mm -hmm. Heb je een idee van enige strafmaat? Ik heb geen idee, maar ik denk dat, uh, dat het in ieder geval wel een gevangenisstraf is. Ja, precies. precies. Dus je laat je er uh, voorlopig niet mee in, in Mali? Nou, ik heb het nooit gedaan, dus uh, laat het voorlopig er maar af. <laughs> Oké, okay, Monique, we gaan het straks hebben over banen en het eventueel wisselen van uh, banen in, uh, in Mali. Eerst ga ik even verder naar uh, ja. Jet in Amerika. Uh, Jet, hoe is het met de Amerikaanse war on drugs? Ja, dat is op, uh, punt ooit, hè? Een dieptepunt ooit? Ja, ze zijn al... De nou ja, war on drugs is door Richard Nixon uh, soort van begonnen. Hmm. Als een term, als een uh, uh, politieke strategie om, uh, om het drugsgebruik uh, tegen te gaan. Maar um, nu heet het, wordt er vaker, in plaats van de war on drugs, wordt het de opioid crisis genoemd. Of de opioid epidemic. En... Um, op dit moment zijn er, er gewoon het grootste aantal mensen... dat per jaar overlijdt aan opiooit sinds de jaren 80. Dat meen je niet. Dus, dus je kan wel zeggen dat Amerika veel last heeft van drugsoverlast? Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Ja. Um, en uh, ja, op, op, gewoon heel veel verschillende gebieden... maar er zijn wel bepaalde patronen erin. Dus um, ja, de, de, de, op, wat, wat we... Je, me, gewoon de medicijnen hier, zoals paracetamol, dat heet je drugs. Mm -hmm. Maar dan als je het over drugs hebt zoals wij het over drugs hebben... dan heet het vaak opioids. En dan zijn het vooral heroïne en... Um, als het over de opioid gaat, dan is het vooral heroïne en, en pillen. Mm -hmm. Zoals oxytocin en, en al die medicijnen die je uh, um, eigenlijk met uh, recept moeten, moet krijgen maar die dan illegaal um, in omloop zijn. Ja, precies. Zou, dus je dus, zou Amerika dus, ook wel kunnen omschrijven als een narco-staat? Ja, nou ja, ik denk dat Amerika het meer verdient dan Nederland. <laughs> uh, ook als je het over andere soorten drugs hebt. Als je, uh, ik bedoel, Nederland staat bekend, en dat krijg ik hier ook vaak genoeg te horen van... Want ik ging naar Amsterdam en toen uh, ben je lekker gerookt. Nederland staat echt bekend als een, als een wietland. Ja. Maar als je... ...de cijfers vergelijkt tussen Nederland en Amerika... dan wordt hier ongeveer drie keer zoveel wiet gerookt dan in Nederland. En met heel veel drugs die hier wordt gebruikt... Is, ...ligt het gewoon veel hoger dan in Nederland. Uh, en, en de reden, ik denk, dat een belangrijk onderdeel daarvan is... ...dat ze hier zo gehaaid zijn op... Dat, uh, ...dat je absoluut nul drugs mag gebruiken dat voor heel veel mensen het zo is van... Oh ja, als het niet mag, dan is het best interessant om het toch even te proberen. Ja. En wat zeg jij dan als uh, Amerikanen zeggen dat uh, Nederlanders veel drugs gebruiken? Gooi je dan even de cijfers om hun oren? Ja, als een leuk weetje zeg ik dan toch best wel vaak van mij. Dan wordt die, dat, gaat, dat gaat zo ongeveer. Dan zeg ik, nou ja, dan wordt hier ongeveer drie keer, drie keer zoveel wiet gebruikt um, als in Nederland... En er zijn ook over drie keer zoveel tienerzwangerschappen hier dan in Nederland. Oh. Um, dat, dat zijn de leuke feiten die je <laughs> Zo'n uh, gedoogbeleid zoals wij kennen in Nederland. Um, zouden ze daar in Amerika wat voor voelen? Want in, in bepaalde staten is dat inmiddels ingevoerd, toch? Ja, ze, ze zijn daar wel in, uh, aan in het veranderen. Um, dus vooral met de vorige verkiezingen zijn er heel veel staten geweest die Wiet nu... Ofwel medicinaal goedgekeuren ofwel recreatief. Recreatief zijn echt een paar staten, maar medicinaal is wat groter. En dat betekent dus dat als je een briefje van de dokter hebt, dat uh, voor jouw aandoening iets zou helpen, dan uh, kun je naar een speciale shop iets kopen. Maar voor heel veel mensen die kunnen heel makkelijk zo'n briefje van de dokter krijgen. Dus. Dan is dat nog recreatief. Gelijk. Ik kan het Ja, volgens mij uh, helpt er uh, <laughs> helpt wie tegen heel veel dingen. Een beetje hoofdpijn, een beetje pijn daar. Dan kan je het altijd uh, aangeven. Maar dat gebeurt dus ook. Oh ja, zeker. Ik heb toen uh, ik in uh, San Francisco woonde, had ik een vriend die. Uh, die ook graag zoiets wilde. En toen vroeg ik hem, van, hoe gaat dat dan? en zei hij, ik ging naar de dokter en ik zei... ik heb een beetje pijn aan mijn elleboog. Als ik hem zo, zo strek en dan weer intrek, ja, dat doet wel echt pijn. Nou, mm -hmm. Huppat in principe. <laughs> Om wie uh, te gaan scoren. Ja. ja, zo gaat het. Zo gaat het hier ook hoor, Jet. Dus wat dat betreft, uh, niks aan de hand. Um, zijn er bepaalde drugs? Je had het net al over, over, over drugs. Welke zijn het populairst? Behalve heroïne? Um, het ligt een beetje aan hoeveel geld je hebt. Uh, dus als je een beetje, als je het kunt betalen, dan zijn denk ik uh, wiet, cocaïne en en die prescription drugs die zijn populair. En voor mensen die het niet kunnen betalen is het basically alles wat je kan krijgen. En en dat is heel eh, uh, sneu, want bijvoorbeeld... Oké, okay, ik, ik, ik heb er zelf nooit druk gedaan. Maar dit, geloof ik, is heroïne veel goedkoper dan cocaïne. Mm -hmm. Dus vooral in het midwesten, waar al die arme staten... waar de kolenmijnen gesloten zijn... en waar, waar het al heel sneu is en waar het heel slecht gaat... en waar door heel veel mensen daar op Trump hebben gestemd... op die plekken wordt er dus heel veel heroïne gebruikt... omdat ze dat als enige kunnen betalen... en ze zijn allemaal depressief en ze zoeken naar een uitweg voor iets beter. En voor sommigen is dat heroïne. Ja. Dus de, de, voor mensen die het niet kunnen betalen... Zijn, ja, heroïne of alles wat erop lijkt... er is ook een hele... Um, nare druk op de markt. En die heet krokodil. En, uh, en als, je daar, als je dat googelt... dan zie je echt dat het gewoon gif... wat ja. mensen zich gaan spuiten. Of ik, ik weet niet eens hoe het zit... maar hun huid wordt gewoon weggebeten. Ja, vanaf daar, daar, daarom ook krokodil, toch? Omdat je huid je gaat eruit zien als een krokodil. Ja, basic, ja, eigenlijk wel. Um, dus, ja, eigenlijk, dus als je vraagt van wat wordt er gebruikt, nou ja, alles wat je, wat je kan van uh, lijnsnijden naar uh, dure cocaïne ligt een beetje aan wat je kunt betalen. Ja, en je had het al over uh, bepaalde uh, mijnstreken die, waar veel meer wordt gebruikt dan andere. Um, is het zo dat er bepaalde gebieden zijn waar gewoon veel meer drugs wordt gebruikt dan andere? Ja, ik denk dat drugsgebruik hand in hand gaat met geweld. En, en bepaalde steden staan erom bekend dat ze gewoon een hoge uh, misdaad um, uh, aantal hebben. Dus dingen, steden zoals uh, Baltimore. Um, waar de serie The Wire ook in speelt. En dat gaat alleen maar over, over de drugshandel mm -hmm. en, uh, en alles wat erbij kan kijken. Steden zoals Detroit, delen van Washington, D.C. Uh, als je kijkt binnen New York zijn er ook wijken en buurten... waar uh, gewoon de, de, de misdaad en drugscijfers heel hoog zijn, zoals in de Bronx. En ook delen hier in Brooklyn. Um, ja, ik denk grote steden, dat, dat zijn plekken waar veel drugs wordt gebruikt... Maar ook dus die, die delen in, in de Midwest waar uh, ook gewoon armoede en uh, depressie heerst. Mm. En je hoort in Nederland ook wel dat mensen uh, Ritalin bijvoorbeeld gebruiken. Dat is volgens mij medicijn tegen ADHD. En dat, dat is om dan te relaxen. Maar of juist heel hard op te gaan. Ik weet ook niet precies hoe het werkt. Maar gebeuren dit soort dingen ook in Amerika? Ja, zeker. Um, ja. Eigenlijk komt het weer terug. Als je als een je, als papier. Als als al die prescription drugs die zijn in een soort van illegaal circuit. Of ja. die worden verkeerd of te veel uitgeschreven door dokters. En um, uh, sowieso een probleem hier dat dokters te veel medicijnen uitschrijven. En dan zijn er potjes die uh, zeg maar dat, dat iemand niet al zijn medicijnen gebruikt zijn hier in veel gevallen bekend dat uh, er inbraak wordt gedaan... en dat als er dan in wordt gebroken, dan wat is hetgene wat, wat, de, uh, wat ze meenemen? Dat zijn het alles uit de medicijnkastje om te kijken of er nog pillen zijn... die ze mm -hmm. kunnen gebruiken. Um, dus, dus er is ook druk op dokters van schrijf niet zoveel pillen uit. Zeg, schrijf gewoon precies uit wat iemand moet hebben... zodat er geen, dat, dat er geen uh, uh, pillen meer over zijn op het einde. Ja... Dat soort dingen. Ja, ja. en uh, we horen natuurlijk veel over Trump, maar hoe zit hij eigenlijk in zijn drugsbeleid? Nou ja, hij heeft dus ook, net als alle presidenten voor hem, aangekondigd dat hij, uh, dat hij de opioid crisis gaat um, aanvechten en er iets aan gaat doen en dan komt er weer zo'n stappenplan. Maar ja, Richard Nixon heeft dus de War on Drugs in de jaren tachtig uitgeroepen en sindsdien is uh, toename van, uh, is drugsgebruik alleen maar toegenomen. Dus ja, er is een plan en hij zegt dat hij wel wat aan wil doen. Wat in principe goede woorden zijn. Beter dan er niks aan doen natuurlijk. Maar of het daadwerkelijk in de praktijk ergens toe leidt, dat is nog maar de vraag. Oké, okay, We gaan het volgen. We gaan het straks hebben over banen. Maar eerst eens even tijd voor echte zaterdagavondmuziek. Ha! Onderwerp toch even goed afsluiten, zoals dat hoort. En daarom zijn hier de Beatles met Dr. Robert over een dokter die heel ja, heel gretig was met het uitdelen van uh, bepaalde pillen. Ja. de Robert van de Beatles, hier bij de wereld van Vara. De wereld van BNNVARA. Met Wouter Bouwman. Zeker weten, want we gaan het hebben over banen. Gemiddeld werkt één op de drie Nederlandse werknemers... tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Bij de overheid is de baanduur, zoals dit heet, het allerlangst. We worden overgenomen gewoon door uh, de Beatles. Die blijven maar doorzingen. De baanduur is daar het langst. Dit maakt het uh, Centraal Bureau van de Statistiek deze week bekend. In de horeca- en zakelijke dienstverlening werken mensen het kortst bij hun baas. Maar voor hoe lang nog? Daar gaan we het over hebben. Misschien nemen robots ons wel over. Dat denkt bijvoorbeeld ook Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Het grote doemscenario is een wereld waarin de tweedeling die al aan de gang is, nog veel sterker wordt. Dus je hebt mensen die zijn de winnaars van de nieuwe technologie, de nieuwe wereld, het nieuwe werk. En mensen die verliezen. En het gaat ons allemaal raken, zegt hij. Iedereen die, die te maken heeft met uh, ja, routine in het werk, wat je kan automatiseren, wat de robot kan doen of softwarepakket, die zal merken dat het werk of verdwijnt of heel sterk zal veranderen. Wat betreft mbo-beroep is het vooral economisch administratief werk, nu al. Hè? Dus mensen die in de administratie werken of secretaresses dus op secretariaten. Maar je moet ook denken aan mensen die ja, in allerlei managementfuncties zitten... en die allerlei beslissingen moeten nemen, zoals advocaten en... en um uh, notarissen, maar ook mensen in de medische wereld... die beoordeling moeten maken of iemand ziek is of niet. En dat is allemaal werk wat de technologie uh, steeds makkelijker kan overnemen. Ja, maar de cabaretier Najib Amhali is wel heel erg blij... met de Nederlandse arbeidsmarkt. Kijk, nu kan heel veel. In deze tijd, heel veel mensen zeggen... Ja, het is mislukt, een integratie, maar ik denk, hé, hey, dit kan wel heel veel. Kijk, we hebben een burgemeester van Marokkaanse komaf in Rotterdam. En kijk naar mij. Ik sta al zeven jaar aan de top. Drie weken carré, uitverkocht. Mag je niet over jezelf zeggen. Maar toch, hier, ik heb gewoon Nederlands in dienst. Serieus. <tiedacht> <tiedacht> Jaren 80, 70, kwam mijn vader, je was een schoonmaker. Had hij echt geen Nederlands in dienst. Ik wel. Drie. Psh, aan het werk. <tiedacht> Dan gooi ik je eruit. Een Poolse gitarist. Goedkoper. <lacht> 3,50 euro. Nee hoor. Love you, man. Maar je hebt nog wel van die typisch allochtonen beroepen in Amsterdam. Vind ik wel, hoor. Als ik in Amsterdam kijk, heel veel Marokkanen. Uh, koffieshophouders, groenteboer, islamitische lagerij, uh, garages. Uh, maar ook Marokkaanse agenten tegenwoordig. Uh, <coughs> Officier van justitie. Zijn er Marokkanen uit Amsterdam? Ja, ja. jij, hè? ja. ja, ja. Hebben uh, ja. <lacht> ook. Dus... Turken doen het ook goed in Amsterdam. Turken nemen alles over. Ik heb een Turk van mijn vriend, Hij heeft een vliegtuigmaatschappij. Corandon. <lacht> dat is van een Turks vriend, ja. Uh, Turks advocaten, groentenwinkels, ze nemen dat... Pizzeria, moet je maar eens goed kijken. Er is geen Italiaan meer met de pizzeria. Sommige Turken. Klopt ik loop dan laatst binnen. Ik zeg, meneer, u bent uh, Italiaans? Ja, ik Italiaans. het <lacht> echt niet. Echt wel. Zo'n so, je dan? Mario. <lacht> dus, oh ja, wat is het hoofdstad van Italië? Ankara. Ja, hoe zit dat in het buitenland? Wisselen van baan, is dat heel gewoon? Hoe kijken mensen aan tegen zoiets als ontslag? En hoe gaat zoiets als loonsverhoging vragen? Ik begin bij Monique in Mali. Uh, Monique, zijn de Malinese baanvast? Ja, over het algemeen kun je wel zeggen dat de Malinese baanvast zijn. En heeft dat een reden? Ik denk dat de grootste reden is dat het helemaal niet zo makkelijk is om een baan te vinden. Dus ja, waar je zit, daar kun je maar het beste blijven, want dan heb je inkomen. Is het zo erg gesteld? Is het zo moeilijk om aan een baan te komen dan? Ja, het is, echt, het, is, het is gewoon heel erg lastig. Mali heeft te maken met een enorme bevolkingsgroei. Dus er is met name heel veel jeugd. En ja, onder de jeugd is de werkloosheid enorm. En uh, komt dat omdat mensen geen diploma hebben? Omdat ze uh, niet goed zijn opgeleid? Omdat ze er geen zin in hebben? Wat is de reden daarvan? Nou, het is een beetje een mix van een heleboel factoren. Er is een, een grote groep jongeren die niet of nauwelijks onderwijs heeft gehad. Die zitten met name vaak in de, in de landelijke gebieden. En die, ja, die treven dan eigenlijk min of meer in de voetsporen van hun, van hun ouders. Dus die hebben vaak wel een soort werk, maar dat kan bijvoorbeeld zijn op het land... Mm -hmm. Als je kijkt naar de steden, daar hebben over het algemeen de jongeren wel scholing gehad. En er is ook een hele grote groep die bijvoorbeeld een universitaire opleiding heeft. Maar het is gewoon geen baangarantie. Maar um, dus, dus mensen met een universitaire opleiding... die moeten heel ander werk gaan doen waarvoor ze eigenlijk zijn opgeleid dus? Over het algemeen wel. Ja, ja. en, uh, ja. en, en um, jongeren met een opleiding, hoe gaan ze te werk? Om een baan te vinden, bedoel je? Ja, ja dat, kijk, over het algemeen is het eigenlijk het allerbelangrijkste... is een kruiwagen hebben. Als je invloedrijke familieleden hebt binnen ondernemingen... of binnen de overheid, dan, ja, dan maakt het eigenlijk al helemaal niet meer zoveel uit... hoe, hoe je cijfers waren op school. Maar dan is de kans dat je een baan krijgt gewoon aanmerkelijk groter... Ben jij een uitblinkende student... dan word je door, ja, door de bedrijven ook uh, nog wel heel erg snel uh, binnenboord gehaald. Mm -hmm. Maar zit jij in de middenboot... Ja, dan moet je heel hard aan de slag moeten als je geen, uh, geen contacten hebt. En dan doen ze bijvoorbeeld mee aan allerlei concoursen. Die worden echt uitgeschreven door bedrijven. En daar kunnen dan honderden, uh, ja, eigenlijk honderden baanzoekenden... komen dan een dag lang allerlei testen doen... Ja, en dan selecteert een bedrijf er dan een paar van uh, uit die ze inderdaad uh, ja, toch boven het maaiveld uitvinden steken. Of die geluk hebben dat ze iemand binnen de recruteringscommissie kennen en, uh, en inderdaad wat geld kunnen toestoppen. Ja. En voor de rest van de, van de mensen is het gewoon ja, jarenlang solliciteren, solliciteren, solliciteren. En op een gegeven moment ja, is het gewoon een hele groep die de moed opgeeft. En ja, ook maar gewoon onder een boom een theetje gaat zitten drinken. Ja, ik zat al te denken, dat lijkt me enorm uh, uh, niet motiverend. Maar dat is dus ook zo, mensen die geven het gewoon op. Ja, het is heel frustrerend voor mensen. Ik heb nu net op kantoor een, uh, een meisje aangenomen. En die, die kende ik al langer. Die heeft ook een universitaire opleiding gedaan, is twee jaar geleden afgestudeerd. Heeft, heeft echt geen jaar over hoe we doen. Dus echt wel heel erg gemotiveerd. Heeft heel veel gesolliciteerd. Nou, komt gewoon niet aan de bak. En ik belde dus. Of, joh, ik heb iemand nodig op kantoor. Ken je iemand? Zou, zou dit voor jou zijn? En ze heeft niet gevraagd van wat houdt het werk in? Ze heeft niet gevraagd wat ga ik verdienen? Ze vroeg alleen wanneer mag ik komen. Ja, zo graag wilden ze komen. Ze hadden dus ook echt niks anders. Er was geen mogelijkheid ja. dat ze ergens anders wat kon doen. Nee. Nee, nee. Zijn er geen jongeren die zeggen... wij vertrekken gewoon naar het buitenland bijvoorbeeld? Ja, gebeurt ook. Ja, er is natuurlijk best een, uh, een, een groep Malinese jongeren... die in de loop der jaren gemigreerd heeft. En ja, dat, uh, dat zijn over het algemeen... Toch een heleboel jongeren die op het moment dat ze in Europa of elders aankomen... heel veel spijt hebben van de keuze die ze gemaakt hebben. Alleen uit schaamte voor de familie niet meer teruggaan. Hm, ja. En moeten die dan ook nog geld terugsturen? Naar de familie? Dat wordt wel heel erg op prijs gesteld. Ja, ja. nee, dat snap ik. Ja. Ik las toevallig inderdaad dat, uh, dat Mali in de top 10 staat van landen waar de diaspora geld terugstuurt naar, uh, naar Mali om, uh, om de familie te ondersteunen. Ja, ja. en aankomende week is het uh, de Dag van de Arbeid. Wordt die in uh, Mali groots gevierd? Die wordt in Mali uh, zeker gevierd. Het is een vrije dag. En zoals deze, dit jaar valt het door de week. Maar zelfs als het in het weekend valt... dan wordt de maandag alsnog als een vrije dag aangemerkt. Mm -hmm. En dan, dan zijn echt ja, eigenlijk zeg maar alle overheidsinstanties en ja, banken en verzekeringen... eigenlijk een beetje zeg maar, dezelfde sectoren zoals je dat in Nederland kent. Dat is echt allemaal vrij. En zijn er bijvoorbeeld vakbonden? Hoe worden de arbeiders beschermd? Er zijn vakbonden... En de een neemt zijn rol wat serieuzer dan de andere. Er is een bepaalde mate van, van arbeidsbescherming. De wetgeving is redelijk strikt. Maar over het algemeen houden lang niet alle bedrijven zich eraan. En ja, een bedrijf wat zich er niet aan wil houden, kan met een, een beetje corruptiegeld de boel redelijk makkelijk omzeilen. Ja, dat ja, nou, zal je altijd zien. Monique, dank. Ik wil jou uh, vreselijk danken dat wij, ondanks een enorme telefoonstoring... Uh, die uh, Mali in zijn greep heeft, toch contact konden leggen. Al was het uh, uh, soms lastig. Uh, dank voor je uh, ja. bijdrage van vannacht en hopelijk tot, uh, tot gauw. Heel, heel graag gedaan. Ja, dank je wel. Eh, Naast Jazeker. nacht zitten we middenin en we gaan even verder met, uh, met Jet uit uh, Amerika. Jet, hoe is het gesteld met de uh, Amerikaanse arbeiders? Um, nou, net als in Nederland gaat uh, de gemiddelde duur van hoe lang iemand bij een bepaalde baan werkt, bij een bepaalde baas werkt, uh, gaat uh, naar beneden. Dus vorig jaar was het uh, nog um, de, uh, de mediaan was 4,6 jaar, uh, of dat was in 2014 en nu is het 4,2 jaar mm. in 2016. Dus het gaat geleidelijk naar beneden. Dus mensen switchen steeds vaker en vaker van baan. En uh, is dat het, is dat, geldt het ook voor jou? Ben je ook zo'n baanhopper? Uh, nee, <laughs> ik ben redelijk uh, baansteady. Of tenminste, ik weet niet echt of ik kan zeggen dat ik... Uh... Ik heb niet veel banen gehad. Ik ben net klaar met uh, van de zomer heb ik mijn proefschrift verdedigd. Mm -hmm. En dat is hier uh, wordt het nog steeds gezien als student zijn. En nu ben ik uh, postdoc onderzoeker op Columbia. Dus ik denk dat het mijn eerste echte baan is. En uh, als ik bij altijd even kan blijven, ik graag zitten. Dat snap ik. Maar en... postdoc is een postdoc is een tijdelijke positie. Dus dat is voor twee tot drie jaar. En de Amerikanen zelf dan, uh, om jou heen, zijn dat uh, echte jobhoppers? Nou, ik had zo'n uh, huisgenootje een paar jaar geleden... en die was, uh, die was een vreselijke jobhopper. Um, ook echt niet in niet één bepaald soort baan. Zij had echt, ik maakte altijd het grapje tegen haar... dat zij elke baan die ik noemde, die had zij ooit gedaan. En in dat ene jaar dat wij samenwoonden, dat zijn drie verschillende banen. Het uh, begon met uh, werken bij een non-profit organisatie... en toen werd ze um, editor... En toen werd ze uh, communicatieadviseur uh, bij een start-up over mobiele telefoons. Ja, dus die heeft echt alles gezien? Ja, ze is ook ooit uh, uh, een verver geweest. Dus dat ze huizen verfde. En nou, nee, goed, die kon echt alles opnoemen. Dus dat ze had alles al gedaan. Maar is dat, uh, uh, zie je meer Amerikanen dat doen om je heen? Dat ze alles eigenlijk willen uitproberen? Nou, het is wel een beetje een trend onder de millennials. Uh, dus dat, dat, dat mensen vaak van baan switchen. En het is natuurlijk met al die start-ups die nu beginnen. Ja, als, als iemand bij een start-up werkt en het blijkt dat die start-up niet van de grond komt... Ja, dan switchen ze, switchen ze net zo makkelijk weer um, naar de volgende uh, baan. Dus ik, ja, ik zie het wel om me heen... Um, ja, en toevallig heeft mijn uh, collega nu ook net ontslag genomen en een nieuwe baan gevonden. Dus ik zie het echt overal om me heen. Wauw, maar hoe zijn die regels dan eigenlijk in Amerika? Zijn die soepel wat betreft het uh, nemen van ontslag? Nou ja, ik dacht dus altijd dat het uh, two weeks notice was. Maar dat was heel naïef gebaseerd op die uh, romantische comedy met Hugh Grant en Sandra Bullock. Maar, uh, <laughs> Daar was je uh, je wereldbeeld op. <laughs> Ja, mijn feiten komen uit te veel. Nee, grapje. Maar, um, voor mijn baan ben ik er dus laatst achter gekomen dat het uh, 90 dagen, je moet 90 dagen van tevoren je ontslagbrief indienen. Dan moet je nog 90 dagen dienen. En uh, dan, dan is je baan over. Uh, maar het verschilt een beetje per baan. Maar uh, dat, dat is, maar is mijn... vrij lang, of niet? Drie maanden nog uh, bij een werkgever rondlopen waarvan je weet, ik ga al weg. Ja, dat is een kwart van een jaar, dat is ontzettend lang. Um, en het is, ja, mijn collegaatje die in mijn kantoor zit, het hele kantoor, die, um, die heeft dus ontslag genomen twee maanden geleden. En dit, nu zit ze dus, ze heeft 60 dagen van die 90 gehad, nu moet ze nog dertig. Maar ik kan, we hadden het toevallig gisteren over, maar ik vind het ontzettend awkward, want... Ja, je hebt eigenlijk ontslag ingediend. Je hebt gezegd: Deze baan, wij zijn geen fit, dit gaat niet. Mm -hmm. En dan moet je inderdaad nog een kwart jaar daar ja, toch rondlopen en, en, en je werk doen en, um, en alles uh, afhandelen wat afgehandeld moet worden. Maar ze vindt het heel awkward. Is het geen idee dat je werkgever dan zegt: van nou, uh, we, we laten het zo? Ja, dat kan voor sommige mensen wel. In dit geval is het niet gebeurd. Um, en ze zei, ze zei dat onze baas eigenlijk niet eens wist dat het 90 dagen was. Die vroeg van, hoe lang blijf je nog? En zij had, uh, waar ze spijt van heeft, te goed haar werk gedaan. Want ze had gewoon gekeken wat er in het contract stond. Dus ze zei, oh, in het contract staat 90 dagen. En toen zei onze baas, oh, dat wist ik niet eens. Toen dacht ik bij zichzelf, oh shit, ik had gewoon moeten zeggen twee weken. Ja. Yeah. Arme meid. Hoe ben je daar zelf eigenlijk in? Dat, dat onderhandelen bij, bij contractonderhandelingen. Ik ben, ben daar zelf namelijk heel slecht in. Als uh, er dan wordt gezegd, nou we doen dit. Dan zeg ik, oké, okay, is goed. Maar uh, hoe doe jij dat? Nou, ik ben dus precies hetzelfde als jij. Ah. Um, ik ben ten eerste veel te blij als iemand mij een baan aanbiedt. <laughs> Wat gebeurde is in september. Dat iemand mij een positie aanbood, Dat ik dacht, yes, die wil ik. Ja. Um, helemaal niet nadenken over... Dat je, dan, dat je ja kunt zeggen... maar dat het dan ook nog oké okay is om te onderhandelen. Ik moet dat echt leren. Want ik ben er dus um, laat uh, achter gekomen... dat uh, iemand anders die in mijn kantoor zit... Uh, veel meer verdient dan ik... voor precies dezelfde baan. Is dat een man? Uh, als ik. Dat is een man, ja. En dan werd ik, dat, dat vond ik dus best wel lastig om daarmee om te gaan. Ten eerste... Je, je komt erachter dat degene die naast je zit... en die precies hetzelfde doet als jij... Um, zoveel meer verdient dat als ik nu dat salaris zou krijgen... dat het een loonsvolging van 14 zou zijn. Zo. Um, ja, dus dat was, dat was al heel moeilijk. En dan is het tweede nog dat ik een vrouw ben en hij een man. En dan ga je afvragen van... goh, met de hele gendercap... En, en dat je denkt van is het, is het omdat ik een vrouw ben? Of zeg maar... is is dat hem geboden omdat hij een man is? Mm -hmm. um, ja, dus, dat, dat, dat vond ik wel lastig. En, maar dat heeft me wel gemotiveerd om me nu alvast voor te bereiden in mijn volgende baan. Dat ik wel kan onderhandelen. En dat ik daar ook comfortabel mee ben. Maar doe je nog um, dingen om hem terug te pakken? Ja. Laat je nog steeds koffie halen of uh, dat soort dingen? Of lunch? Nee, want het is niet zaakschuld. Het is. Niet dus, uh, ja, ja kom dat Het is een, kom op, een van de werkgever. Even een Nee, beetje... joh. Wat, wat, Nee, ik, uh, ik denk dat ik zelfs uh, het beste wat ik kan doen... is zijn advies vragen hoe hij dat van elkaar heeft gekregen. Ja, dat is waar. Uh, is er, er geen niet... mogelijkheid dat je nu nog even naar je werkgever gaat... en zegt, hé, hey, uh, laten we even praten? Nou, daar ging ik dus ook over nadenken. Dat dacht ik in het begin dat het ook een goed idee was... Maar uh, dan moet je nadenken van hé, ik heb een contract getekend en uh, gelukkig volgens mijn contract dus elk jaar wordt vernieuwd, dus, maar je hebt pas de kans om dat opnieuw te onderhandelen op het moment dat jouw contract uh, op is voor vernieuwing. Uh, en je kunt niet midden in een periode zeggen van... hé, uh, hey, ik wil nu extra geld. Want dat is niet waar jullie allebei je handtekening op hebben gezet. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal dingen die ik ook die door mijn hoofd schoten En waar, waar ik ook echt uh, over na moest denken en over moest gaan lezen. Ja. ja, dus die Amerikanen zijn goede onderhandelaars. Dat heb je al door nu. Zeker. Ja, ja beter, beter dan ik. <laughs> Bij je volgende baan, wat ga je anders doen? Ja, ga ik een goed startsalaris onderhandelen. Ja. Ik ga dan wel de, de, de, de, uh, motiveren dat uh, ik een aanwinst ben voor de universiteit uh, die mij op dat moment aangaat En dan ga ik zorgen dat ik een goede positie heb om te onderhandelen. Het is veel makkelijker om een beter salaris te onderhandelen als je de baan start... dan om het daarna nog ooit te veranderen als je contractverlengingen krijgt. Heb je tenslotte nog een goede tip voor mensen die in Amerika gaan werken? Hoe moeten ze het beste onderhandelen? Moet je aardig zijn of juist hard? Uh, ik denk dat je... Goede argumenten moet hebben waarom je verdient wat je verdient. En uh, ja, ik niet, ik, zoals ik al zei, ik ben er niet goed in. Dus <laughs> ik denk dat je beter iemand andersom advies kunt vragen dan, dan mij. D dat, ga ik dan ik doen, ik. dat ga ik doen, Jet. Dat ga ik doen. Dank voor vannacht. Fijn dat we je mochten bellen zo uh, midden in de nacht hier in de avond bij jou in New York. Wij gaan nog even dansen hier. Ook ja. okay. The boss don't mind sometimes if you at the booth, at the car wash. Whoa, whoa, whoa, whoa, talking about the car, car wash, yeah. Come on, y'all. voor De zaterdagavond, dacht ik, carwash van Rolls Royce. En uh, dit was hem alweer. Het eerste uur van onze reis rondom de wereld is omgevlogen. Maar we zijn gelukkig pas halverwege. Straks praten we namelijk gewoon verder over gekke gewoontes in het buitenland. Ja, je moet wat. Muziek. En ook over politiek. Nou, heel spannend. We gaan uh, straks verder praten. Maar eerst even het nieuws met niemand minder dan Jeroen Tjepkema. Tot na twee uur.